Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing. To give you een extra dimension. Time for Clockhouse. The different CNR. For the young and beautiful people. Clockhouse van CNR. Dit programma is climate neutral. Dit programma is klimaatneutraal. All music will be recycled. Alle muziek wordt gerecycled. Muziekmuseum. The Music Museum. Just let me hear some of the rock and roll music. Het Muziekmuseum. Let the music play. Het Muziekmuseum. In music. Kijk ook op het muziekmuseum.nl yeah. You saw me crying in the child. To plain and simple, child En daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen lokale radio. En deze week hebben we rondleiding langs week 22. En dat is de week waarin op 24 mei 1956 het allereerste Eurovisie Songfestival wordt gehouden. In de Teatro Coursal in Lugano in Zwitserland. Er doen zeven landen mee. Nederland, Zwitserland, België, West-Duitsland... Frankrijk, Italië en Luxemburg. Ieder land laat twee liedjes horen. Voor Nederland doen er twee zangeressen mee. Jetty Pearl en Corrie Brokke. De Zwitserse zangeres Lies Asia wint met de refrains. De exacte puntentelling, overigens. En de eindscoren van deze eerste finale zijn niet bewaard gebleven. Dus we weten er verder helemaal niks van. En de muziek waar we mee begonnen je herkende zijn stem natuurlijk Elvis Presley. Hij begint op 25 mei 1966 aan een drie dagen durende opnamesessie... in de RCA-studio's in Nashville. Er worden maar liefst 16 liedjes opgenomen. Ze zijn er speciaal voor zijn album How Great Thou Art. Een religieus album. Elvis wordt begeleid door onder andere pianist Floyd Kramer... trompetist Ray Stevens... Gitarist Scotty Moore, bassist Bob Moore en de drummers DJ Fontana en Buddy Harmon. De Imperials zorgen naast de Jordanaires voor de achtergrondfokalen. How Great Their Art van Elvis Presley komt op 25 maart 1967 de albumlijst van Billboard binnen. En de OP bereikt de 18e plaats. Uiteindelijk wordt hij hier onderscheiden met een Grammy Award. Op deze LP staat één bonus track. Het nummer wat we net hoorden, Crying in the Chapel. Het nummer is geschreven door Artie Glenn al in 1953. Elvis nam het in 1960 voor het eerst op... maar was niet tevreden over de opname. Op 31 oktober 65 neemt hij het opnieuw op. Het liedje komt ook op single uit... en wordt een million seller voor Elvis in de Verenigde Staten. Straks tijdens deze rondleiding de eerste hitparade van Hilversum 3. Het was een top 30. Deze hitlijst ontstond omdat er twee uur zendtijd gevuld moest worden door de VPRO. En niemand wist eigenlijk hoe. Een oude top 40, muziekvrienden, week 22. Ik ga nog niet vertellen uit welk jaar we deze lijst hebben. Het is in ieder geval wel het geboortejaar van Chris Martin zanger van Coldplay en Ilse de Lange, Nederlandse zangeres. Op nummer 1 in die top 40 staat een Engelse vertaling... van een Italiaans lied uit 1963 van zanger Umberto Bindi. Het nummer wordt gezongen, in die top 40 dus, week 22, door een sextet. Drie vrouwen en drie mannen. Dadelijk ook nog in deze rondleiding een Nederlandse zanger... die in het begin voornamelijk Nederlandse liedjes zong ala la Tony Bass... Later werd hij bekend door zijn elvesachtige liedjes. Welke zanger gaat het hier? En we hebben dadelijk natuurlijk ook de langspeelplaat van de week. Deze week een live album uit 1977... van de greatest rock'n'roll band van de wereld. Dan nou weet ik wel welke band het is, maar welke plaat? Ik weet het nog niet helemaal. Dadelijk ook nog een meidentrio waarvan een van de dames in 1967 door de baas van de platenmaatschappij uit de groep wordt gezet vanwege drank en drugsgebruik. Dat zal wel overmatig geweest zijn, dat kan bijna niet anders. Oudste nummer is deze week uit 1939. Alsjeblieft, dat is lang geleden. Gaan we zometeen horen, maar we gaan nu naar zondag 23 augustus 1964. Ladies and gentlemen, the Beatles. The Beatles. The Beatles. Uh, top 30. Met Getipt voor onze nationale top 30. you every night through the long commuter fight and in the morning with your host and mom it so. Just keep on wishing and cares will go. Dreamers tell us dreams come true. It's no mistake and wishes are the dream. come to know Ruim 80 jaar oud, kunnen we het ons voorstellen? Voor een wekelijkse vergoeding van 35 dollar wordt Ray Herberley op 23 mei 1938 zanger bij het orkest van Glenn Miller. Don't Wake Up My Heart is de eerste song die hij met de Glenn Miller Orchestra opneemt. Met het liedje Wishing Will Make It So, wat we net hoorden, heeft Ray Herberley op 10 juni 1939 zijn eerste nummer 1 notering. Deze 78 toerenplaat van de Glenn Miller Orchestra... staat vier weken lang op de eerste plaats in de Amerikaanse hitparade. Glenn Miller stond erom bekend dat hij nogal streng leiding gaf. In juni 1942 komt Ray te laat op een repetitie vanwege verkeersopstopping. Miller ontslaat hem ter plekke. Nou, dat is niet best, toch? En daarvoor muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Beatles. Want de Fab Four is op 24 mei 1964 te zien in de Ed Sullivan Show. In deze aflevering van de Amerikaanse televisieshow... worden zij geïnterviewd door Ed Sullivan. De CBS-presentator is speciaal naar Engeland gevlogen... om de Beatles tijdens de opname van hun speelfilm A Hard Day's Night te spreken. Dit interview wordt afgesloten met een opname uit de film... waarin de Beatles You Can Do That zingen. Het is de B-zijde van hun single Can't Buy Me Love. Het is de vierde keer in hun carrière... dat John, Paul, George en Ringo in The Ed Sullivan Show te zien zijn. Wij luisteren naar een live-opname van You Can Do That... van 23 augustus 1964. Opgenomen voor de enige officiële live-album van de Beatles... Live at the Hollywood Bowl. Overigens is de uitvoering die we net hoorden van het liedje... pas in 2016 voor het eerst te horen als bonus track op de CD-uitgave. Hij stond dus niet op het album uit 1977. Nee. Straks de langspeelplaat van de week. Een live album uit 1977 van de greatest rock'n'roll band van de wereld. En daarvoor gaan we nog even een liedje draaien uit de Tipparade. Week 22, gekoppeld dus aan die oude top 40. Dit is de Tipparade. nummer 19. Dat was in de tijd de Britse inzending voor het Eurovisie Songfestival. Gezongen door een duo. Misschien kan ik het liedje nog herinneren. Lindsay de Pool en Mike Morgan. Ze zingen Rock Button. ...voor het Eurovisie Songfestival... ...Lindsay de Pol en Mike Moran. Hij schreef het uh, nummer oorspronkelijk voor de groep Blue Mink... Het Songfestival werd dat jaar gehouden in Londen. Ze haalden daar de tweede plaats achter Frankrijk met Marie Mirian. Die gaan we dadelijk tegenkomen in de top 40. Zij staat op nummer 18 met het winnende lied. Rockbottom van Lindsay de Pol en Mike Moran komt in veel Europese landen in de top 10 terecht. In Nederland komt het niet verder dan de tipraden. Het nummer is overigens nergens meer te vinden. Ook niet op Spotify bijvoorbeeld. Muziekvrienden, het is tijd voor de langspeelplaat van de week. Het is het vierde live album en hun derde officiële volledige live plaat. Ja, dat moeten we er even bij vermelden van de Rolling Stones. En de plaat heet Love You Live en komt uit 1977. Op deze dubbel LP staat muziek opgenomen tijdens Tour of Americas... die werd gehouden in de Verenigde Staten in de zomer van 1975. Verder muziek uit de Tour of Europe uit 1976. En ook nog vier nummers opgenomen in de El Macambo Nightclub in Toronto... op 4 en 5 maart 1977. De plaat wordt gedubt en gemixt in de zomer van 1977 ontwerp voor de hoes is van Andy Warhol. Nummers kiezen voor dit album levert een uh, tweestrijd op... tussen Mick Jagger en Keith Richards. Ze konden het niet eens worden met elkaar. Daarom wordt het een dubbelalbum. Er komt uiteindelijk maar één nummer op het album... wat in de Verenigde Staten is opgenomen. De andere nummers zijn opgenomen in Parijs, Londen en Toronto. Op de plaat staan bekende nummers van de Stones... zoals Jumping Jack Flash, Sympathy for the Devil en Brown Sugar... Daarnaast worden er ook nieuwe nummers gespeeld, zoals Hot Stuff van het album Black and Blue, wat net voor deze live plaat uitgebracht was. Bijzonder zijn de opnamen in de El Mocambo Nightclub. Het geeft een intieme sfeer en is totaal anders dan de registraties van de grote concerten in Parijs en Londen. De plaat wordt zowel in Engeland als in de Verenigde Staten goud. In Nederland komt het tot twee en staat 19 weken in de albumlijst. Love You Life van de Rolling Stones is een bijzonder tijdsbeeld van een legendaarse rock'n'roll band uit Engeland. Daarom deze week. De van de week. We ain't talking. De nummer van kant 2, Fingerprint Foul. Als eerste track draaien we die van de langspeelplaat van de week. Deze week het album Love You Live uit 1977 van de Rolling Stones. En we gaan er in deze rondleiding nog drie nummers van draaien. Muziekvrienden, het is weer zover. We hebben een oude top 40, week 22. Welk jaar? Ja... Dat is... Uh... Dat weet ik niet. Nee, daar ga ik nog niks over zeggen in ieder geval. Ik heb het lijstje voor me, dus ik kan het lezen. Als ik wil. Ik heb hier het gedrukte exemplaar. We hebben alle liedjes in de goede volgorde in de computer gezet. 40 tot en met nummer 1. We swipen er langs, zoals dat officieel heet... Tot en met uh, nummer 11. Ik lees de top 10 en we draaien de nummer 1 hit. En op nummer 1 in deze top 40 staat een liedje van een Brits sextet. Drie vrouwen, drie mannen. Maar oorspronkelijk is het een Italiaans liedje uit 1963. Het werd voor het eerst op de plaat gezet door de zanger die het ook componeerde. Umberto Bindi. En er was ook nog een uh, Engelse zangeres die in 1964 er een grote hit mee had. Goed. Maar voorlopig zijn we daar nog niet. We gaan eerst beginnen aan die lijst en wel. Uh, de beëkte, top 40, 49. Vriendelijke muziek in de staart van deze top 40. Ja, maar ik ken hem nog wel. Hij zeker, hij was die blonde uit Starsky and Hutch. Daar waren heel veel meiden verliefd op hoor, volgens mij. You smiled that misty way and something insane. Remember the last time Don't fall in love Stop it, if I try. David Soul, zo heet hij. Maar was die nou Hutch of was hij nou Starsky? I'm going <laughs> ja, het was Hutch. Ja, die andere was Starsky dus. Het was in de tijd de opvolg van Don't Give Up On Us. Wat een hele grote hit was trouwens. Inmiddels zijn we bij uh... nummer 39. Komt oorspronkelijk van het album Songs in the Key of Life, Stevie Wonder, Sadoek. Music is a world within itself, with a language we all Het tweede gedeelte staat hier gepland. Het is natuurlijk een ode aan Duke Ellington, een orkestleider en componist. Nummer 38. Billy Ocean met Red Light. Hoor. Billy Ocean wordt geboren op Trinidad. En dit was zijn tweede hit in Nederland. 37, een lied wat we straks ook het tweede gedeelte gaan draaien. Dit liedje hoor we eigenlijk niet zo vaak meer van hem. Neil Diamond. Ja, dus vandaag hebben we eerst gedraaid. Stargazer. Stargazer. zei ik nog net. De heet is dit van André Hazes. Mama, mag ik even met je praten? Als vroeger, zo fijn en zo intiem. Het was in de tijd de opvolger van, weten we nog, Eenzame Kerst. Ja, echt waar. Hoe vind je deze bloemen? is een tweede hit kwam tot de 15 in de top 40 en het liedje heet gewoon simpel Mama. Ja, het leuke van zo'n top 40 is dat we uh, van het ene genre naar het andere springen. Ik zeg het zo vaak, het blijft leuk om al die liedjes weer terug te horen. En ja, we hoeven ze niet helemaal te beluisteren. Af en toe een kort stukje, soms wat langer, zoals ook deze. Pieter Gabriel horen we denk wel eens uh, dit liedje nog wel eens op de radio. Nou volgens mij niet hoor. 35 staat het Salisbury Hill. Climbing up on Salisbury Hill. 35, dus... Pieter Gabriel. 34. In het jaar... staat dit op nummer 34, week 22. Waarin Pieter Mente, Nederlandse oorlogsmisdadiger... wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenschap. En het is de formatie van het kabinet vannacht. De PvdA kan in de oppositie. Blanke disco. Ja, half blank. Half zwart. Dat was de band Casey en de Sunshine Band van Harry Wayne Casey. Samen met Richard Finch schreef hij deze muziek. En wel op... Uh, muziek uit Nederland nu. Een trio, Ze komen uit Den Haag. zingen Anita, Cindy en Sylvia Crooks, zo heten ze. En ze worden ontdekt door de mensen achter Cat Music. Catapult zat daar ook. Dat was hun enige hit. The Internationals, zo werden ze genoemd. En het liedje Young and in Love. Muziek nu uit, uh, uit Limburg. Pussycat. Cats. De country muziek, Pussycat, de tijd uh, geschreven door Werner Teunissen. Die schreef veel muziek voor uh, deze formatie. Het kwam van hun tweede album, Souvenirs, en het liedje heet My Broken Souvenirs. Een nieuweling op. Nummer uh... 31. Weet u nog wie dit is? Welke zanger is? Hello, Stranger. En zo heet het liedje: Hello, Stranger. uit 1963, oorspronkelijk geschreven door Barbara Lewis. Toen kwam het ook al in de Amerikaanse top 100 terecht. Het was in een uitvoering van Yvonne Ellemann. Kan je dat nog herinneren? Nee, nou, dat denk ik dus niet, hè? Hello, Stranger, ja. Zo je dat liedje. En nu muziek van Joe Tex. Die bumpte wel vaker, maar in dit liedje zegt hij Ain't gonna bump no more with no big fat woman. Leuk om terug te horen. Joe Tex, kan gonna bump, no more. Hij overleed al in 1982. Dus Dit zal dan een hitparade zijn rond die tijd. Dat kan bijna niet anders. We zijn inmiddels beland bij uh, de Broers... De vijf broers Tavares, Butch, Chubby, Pouch, Ralph en Tiny. Tavares, ja, ze waren echt broers en dit was uh, een van hun hits. Who done it? De host nieuw binnenkomende plaats staat op. Uh, van een legendarische gitarist, componist, producer uit Even Alles. Jet Airliner, zo heet het van de Steve Miller Band. En nu muziek van een legendarisch album, Silk Degrees. Tot een tijdje terug. Langs Plaat van de Week in het Muziekmuseum. Ongelooflijk goed nummer. Bas Gex, hij leeft ook helaas niet meer. Liedje Low Down staat op 27 in deze top 40. Maar muziekvrienden, weten we al uit welk jaar we deze lijst hebben? Jaar 70, vermoed ik. Baby's in the Run of is het toch jaren tachtig? Ja, dan ga ik weer twijfelen, natuurlijk. Luister eens even naar dit liedje. Weet je nog wie dit zijn? MUZIEK I, I kennen we zijn stem. Dries Holt, hè, zeker wel. Samen met Rosie Pereira. Ze vormde het duo Rosie and Andres. en Andres. Ze zongen het liedje I Believe in You. Inmiddels 25, vader Abraham. En hij zingt... De straat waarin we leven Is meer dan steen en hout De straat waarin we wonen Is uit mensen opgebouwd Achter al die ramen schijnt geluk maar ook verdriet. Alleen en toch weer samen, als je het ziet. Dat er nog mensen zijn die dit soort platen nog weer opnieuw beluisteren. Een klein stukje is altijd leuk. 25, sta even stil, vader Abraham, week 22. Maar weten we al uit welk jaar. Het is in ieder geval het jaar waarin de film A Star is Born zeer populair is in de bioscopen. Er komt een liedje vandaan. Het liefdesthema van de film, gezongen door Barbra Streisand. soft as an easy chair. Fresh as the morning En op uh, Vinden we rock'n'roll nummer uit 1964 In een country jasje gestoken Dat gebeurt niet zo vaak, of wel toch? Ja, regelmatig in Amerika Oorspronkelijk een nummer van Chuck Berry Uitgevoerd door Emily Harris. It was een Heet het ook, You Never? Never can tell. Inmiddels muziek uit Frankrijk. En had ik je al verteld hoe deze top 40 is opgebouwd. Vier nieuwelingen. Een liedje uit Spanje. Zes Nederlandstalige liederen. één Franstalig liedje. Twee Franse producties. En dit is er dus één van. En de rest is allemaal Engelstalig. Ja, helemaal niks Italiaans. Nou, jammer eigenlijk hoor. Ja. Jean-Marc Ceron, zo heet hij. Hij maakt, uh, ja, disco-muziek. een beetje seksueel getint, met een hoop geheig, vrouwen en zo. Samen met uh, Giorgio Marode behoort hij tot de belangrijkste pioniers... van de elektronische disco in Europa. Hij staat dus op 22, deze top 40. Met Love in C minor... Dat was vast een 12 inch van in die tijd. Kan ik me wel herinneren. En wat vinden we hier? Een groep uit Nederland. En ze noemen zich Breeze. I go to Spain where I was once before. I wanna see a lovely face once more. She plays the violin. She really gets me in. Kijk een liedje wat we het tweede gedeelte moeten draaien... want dit horen we eigenlijk nooit meer terug, hè? toch? Nee. Nederlandse band met uh, zanger Hans Willemsen. We horen hem hier zingen dus. Interessant is ook dat Ed van Torenburg in deze band zat... want hij was in de tijd uh, de ontdekker van Vanessa. Je gelooft het niet, het is echt maar. Het liedje heette Gypsy Woman en stond op 21. Oh, nu zit ik er doorheen te praten. Ik het plaatje even opnieuw starten. Dat gaat heel eenvoudig om een knopje te drukken hier. Muziek uit Spanje. El rencor de viejas deuda. Los viejos que este país necesita. Belangrijk lied voor Spanje. Want het had te maken met de de transitie, zoals ze dat in Spanje noemen. De transición. Zeg ik nu, ja, het zal wel Spaans meer Spaans moeten zijn. Ira. En dat betekent zoiets als vrijheid zonder woede. Het was een strijdlied in de uitvoering van Jarga. Waarschijnlijk spreekt dat ook niet goed uit voor Spaans. zou ik het moeten zeggen, ik zou het niet weten. 19 uur, een huisband van de VPRO. Zij muziceerden altijd voor deze omroep. De huisband noemden ze zich. We zijn inmiddels bij het linkerrijtje beland van het gedrukte exemplaar 19. Dus don't lose your love of the house band. En we gaan nu naar nummer 18. En daar moeten we iets bij vertellen. Dat heeft te maken met het Eurovisie Songfestival. Hier wordt de winnares aangekondigd. As one of our jury said, last but by no means least... ladies and gentlemen, the winner of the Eurovision Song Contest for 1977 is France. De lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre. Voit comme le monde, le monde est beau. Beau le bateau. Marie-Miriam Jaat werd dus uh, de, de nummer 1 van het Eurovisie Songfestival. En de tweede hebben we al gehoord: dat was uh, Lindsay de Paul en Mike Moore met Rock Bottom. Inmiddels 17, Glenn Gamble. Southern Ja, we gaan er even wat sneller doorheen, want we willen de nummer 1 in draaien. En dadelijk ook nog het verkaart uit langs voor van de week, anders gaat dat niet lukken. Deze kunnen we allemaal meezingen, ik weet het 100%. Die staat er altijd voor je klaar. staat een shanty, zoals dat officieel heet en zeemanslied van de havenzangers. Aan het strand stil en verlaten. Tenminste in de uitvoering van de havenzangers, want het lied komt al uit de jaren 30. Aan het strand stil en verlaten. We zijn inmiddels bij nummer 14. Vinden we een liedje van Anita Garbo. Maar het is eigenlijk uh, oorspronkelijk geschreven door twee Nederlanders voor een commercial van een Austin Mini Cooper. We gaan deze week dit verhaal niet vertellen, maar blijf afgestemd op het Muziekmuseum, want binnenkort gaan we het uitgebreid vertellen. Zij noemen het liedje Miracles. Maar oorspronkelijk heet dat heel anders. <tieden> Er staat ook het tweede gedeelte gepland. Hoor het liedje niet zo vaak. Dus vandaar dat we dat nog wel werelds terug willen horen. We zijn bijna bij de top 10 muziekvrienden. Nummer 1 staat tussen vertaling van een Italiaans lied. In een Engelse uitvoering uitgevoerd door een sextet. Drie zangeressen en drie zangers. En het liedje is niet te vinden op Spotify. Ik denk YouTube. luister wel. 13, nu dus, Al Stewart. Plaats je hoger. Ja, maken echt vaart, hoor. Ook alweer een oud liedje, toch? Ja. In de uitvoering van The Brotherhood of Men. En het heet Oh Boy, staat op 12. Nummer 11. Nog een klein stukje. Tent CC. Het tweede gedeelte staat hier helemaal gepland, dus... We kunnen door. Good Morning Judge heet het trouwens. Een overzicht van de belangrijkste verschuivingen aan de top van het Nederlands hitgebeuren. Dit is de top 10. Top 10. 10. Muziekvrienden, we hebben een oude top 40. Week 22... Uit 1977. Goed, daar komt ie. Ik lees de top 10 en we draaien de nummer 1. Et. Op nummer 10, David Bowie, Sound and Vision. Nummer 9, een van de grootste klassiekers aller tijden. Van de Eagles, Hotel California. Nummer 8, Cherchez La Femme... van de Dr. Buzzard en de Original Savannah Band. Nummer 7, grote hit was het... stond op 1 ooit... Boney M, Ma Baker. Nummer 6, Nee, nou wordt hij mooi. Gezongen door Ome Joop en Harry Nak vanuit uh, van de Dick voor mekaar show. André van Duin natuurlijk. Nummer 5, een klassieker. Non-Stop Dance van de Gibson Brothers. Nummer 4, Beautiful Rose van de George Baker Selection. Nummer 3... Oh me, oh my, goodbye van Champagne. Nummer 2, een klassieker uit Nederland, oerend hart van normaal. En nummer 1, dat Italiaanse lied in een Engelse uitvoering. It's number 1. In, in, in Nederland. You're my world, your every breath I take You're my world, your every move I make other eyes see the stars of the sky, but for me they shine within your